Hey hallo, ik ben Dimitris, een pottenbakker en ik woon in de Griekse stad Athene. Ik zal je het een en ander gaan vertellen en laten zien over hoe wij Grieken leven. Kom je deze dag met mij mee? Het is wel een stukje lopen hoor, dus laten we ondertussen maar zoveel mogelijk gaan bekijken. Ook zal ik je een paar vragen stellen die je moet beantwoorden. Goed, we gaan beginnen. Loop nu door de klapdeuren en ga rechtsaf en neem dan elf grote stappen. Zijn erg belangrijk voor ons en we hebben er erg veel. Zo hebben wij Hades en Ikea. Als de goden erachter komen dat ik niet meer weet hoe ze eruit zien en waar ze God van zijn, dan worden ze vast boos. Wil je daarom even opzoeken wie ze zijn? Links op het beeldscherm kun je het vinden.